De afgelopen weken gebeurde dat al in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Polen. De Nederlandse pluimveesector is bang dat het virus ook hier naartoe komt. In Nepal is een populaire trektochtroute in het Himalaya gebergte getroffen door een lawine. Vier Zuid-Koreanen en twee Nepalese gidsen worden vermist. Zeker één gewonde is afgevoerd per helikopter. 200 mensen zijn via andere trekroutes gered. De lawine was op ruim 3200 meter hoogte bij het basiskamp op de Annapurna, een van de hoogste bergen van de Himalaya. In het oosten van China is het coronavirus bij nog eens vier mensen vastgesteld. Voor zover bekend zijn nu 45 mensen ziek. Het longvirus lijkt op SARS en MERS. Het virus werd deze week ook aangetroffen in Thailand en Japan bij mensen die uit China kwamen. Een te hoge vrachtauto heeft vanochtend een ravage aangericht in de westelijke buis van de Benelux tunnel in Rotterdam. De schade aan de tunnel is zo groot dat die richting het zuiden helemaal dicht is. De tunnelwanden, het plafond en de verlichting zijn beschadigd, net als de vrachtauto. De politie heeft inmiddels gesproken met de bestuurder. Rijkswaterstaat verwacht dat de Benelux tunnel straks om drie uur weer open kan. Het weer. Wat buien, maar ook zonnige perioden. Een matige tot krachtige westenwind. En het is 6 of 7 graden. Ook vanavond en vannacht buien. minimumtemperaturen dicht bij 0. Morgen in de middag droog met zonnige perioden en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. En uh, na CFM Jess op de zaterdagmiddag uh, begonnen we Zandvoort op zaterdag met Earth, Water, Fire. En dat was Fantasy Zandvoort. Een hele goede middag. Albert-Jan en ik zitten er weer. Tolweg, Tina. En het zonnetje schijnt uh, buiten Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, zo hoort het, hè? Heerlijk, hè? He? lekker het zonnetje Heerlijk. en wij lekker binnen. Helemaal goed. Goed, uh, ja, uh, ja. ik ben er wel, maar je ziet me niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Zwaaien heeft ook geen ja, zin. Nee, Zwaaien heeft ook geen zin, maar ik ben er wel. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uh, ja, nou, uh, laten we zeggen, uh, er is in de afgelopen week natuurlijk een heleboel gebeurd... Op het, uh, op het gebied van het circuit en de voorbereidingen voor de Formule 1. Dus we krijgen in het laatste uur een, een, een, echt een uitgebreider pit-report, Niet alleen met nieuws uit de Formule 1, maar ook met veel nieuws vanaf het circuit. Er zijn, uh, de, de, het college heeft uh, het circuit bezocht deze week... en er is een grote bijeenkomst geweest afgelopen vrijdag. Onze collega Jaap Koper heeft daar interviews afgenomen met diverse bekende circuitmensen. En wellicht dat we daar straks wat interviews van gaan uitzenden. Goed, dus een uitgebreide pitreport in het derde uur. En het, motto, het thema is eigenlijk de Road to the Dutch GP. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. Blijft het zonnetje schijnen, wordt het meer, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. We hadden vorige week beer en uh, die zit nog steeds in de asiel. Dus uh, vandaag doen we in minder herhaling. Dan doen we beer nog een keer als dier van de week. Het gedicht van de week, nou Rob, je hoeft niet te zoeken. Want uh, ik had hem maandagmorgen uh, jongsleden al uh, op een bureau liggen. Laat me maar alleen. Nou, erger kan het niet hè. Goed, uiteraard natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede uur komt uh, een van de programmaleiders van uh, ZFM, uw lokale zender, langs om te vertellen wat de plannen zijn en wat de ideeën zijn voor, uh, voor ZFM dit jaar. Natuurlijk, het is een lustrumjaar als we het ware, want we bestaan uh, 30 jaar. Maar daar wist je alles van, hè Rob? Ja, klopt. Daar weet klopt, je alles klopt. van. Hè? Dus, uh, de hele tijd alweer, hè? Walter Sands komt in het tweede uur langs en die gaat ons vertellen wat uh, ZFM allemaal voor u uh, als luisteraars en als kijkers in petto heeft. Met name in dit jubileumjaar. Uh, ik had al gezegd, Pit report, sportkort uh, Zandvoorts nieuws in het kort Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort En uiteraard heel veel lekkere muziek Ook weer vanmiddag tussen twee en vijf uur Lekker blijven luisteren en meekijken www.zfm-live.nl Goedemiddag De muziek uit de jaren 80 op de Zandvoortse radio. Je hoorde Daryl en Jonoats en The Man Eater. Vanmiddag hebben we heel veel goede muziek meegenomen naar de studio aan de Tolweg 10A. En hou je uiteraard op de hoogte van het laatste Zandvoortse nieuws. Dat krijg je te horen naar deze van Ed Sheeran in Shape of You. The club isn't the best place to find the, so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, and fast and then we talk slow.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 Dit is het geluid van Zandvoort op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Wij zeggen een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Je hoort Ed Sheeran en Shape of You. Het is tijd voor het nieuws in het kort, want er is wel weer het een en ander gebeurd, uh, Albert-Jan. Ja, allereerst even terug naar afgelopen maandagavond. Een stamvolle grote zaal van de Blauwe Tram heeft maandagavond meer tekst en uitleg gekregen... over het mobiliteitsplan dat is ingediend door de Dutch Grand Prix-organisatie. Het mobiliteitsplan moet aantonen hoe de stroombezoekers aan de Grand Prix... in het weekend van 3 mei op een ordentelijke manier kan worden verwerkt. Later in dit programma komen we daar uitvoerig nog op terug. De redders van de KNRM op het strand van in Zandvoort hadden het vorig jaar minder druk dan het jaar daarvoor. In 2018 deed deze post 37 reddingsacties ten opzichte van 30 in 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de reddingsmaatschappij. Het was nog steeds een relatief druk jaar voor de KNRM in Zandvoort. In 2017 waren er 19 reddingsacties en het jaar daarvoor 25. Zandvoort volgt de lijn van alle posten. Landelijk gezien daalt het aantal uitrukken van de KNRM. Het afgelopen jaar rukte de KNRM in totaal 739 keer uit... en een jaar eerder was dat nog 855 keer. Een 42-jarige man uit Zandvoort is naar nu blijkt... op 27 december jongsleden ernstig mishandeld in Hillegom. De Zandvoorter liep verwondingen aan zijn hoofd op en moest naar het ziekenhuis. Het slachtoffer zegt tussen 6 uur en half 7 s'avonds te zijn mishandeld. De politie ontving rond 11 uur een melding van een mishandeling op de Pastoorlaan en trof daar de man aan met behoorlijke verwondingen aan zijn hoofd. Hij kon geen omschrijving geven van de dader. De politie komt nu met dit bericht naar buiten omdat ze op zoek zijn naar getuigen. Wie iets gezien heeft, wordt gevraagd zich te melden. De Dutch Grand Prix op 3 mei nadert in rap tempo... in samenwerking met de website autosport.nl van plaatsgenoot Gerry Hoekstra... Willen zij als uh, voorafje te gaan terugblikken op leuke, eerdere ervaringen van bezoekers aan de Nederlandse Grand Prix? Sta jij bijvoorbeeld samen met Nelson Piquet junior, senior op de foto? Stond er een Formule 1 bolide in jullie garage of in de straat? Hebben teamleden bij jou thuis in de tuin gekampeerd? Of heb je een ander bijzonder verhaal over wat je hebt meegemaakt? Stuur dan een e-mail naar info.apenstaatjeautosport.nl info autosportnl ...met je contactgegevens en telefoonnummer... ...en dan neemt hij contact met je op. Dat staat los van het programma... ...Morgenavond Andere Tijden Sport... ...want dat is op de, morgenavond om tien over tien... Uh, ...als ik het wel heb... ...want enige tijd geleden... Uh, deden, we, uh, ...deden wij op verzoek van Andere Tijden Sport... ...ook een oproep aan u... ...om daar uh, uh, materiaal naartoe te sturen. Die uitzending is dus gepland... ...voor morgenavond tien over tien... ...Andere Tijden Sport geheel in het teken... In de, ...van de historie van de Dutch Grand Prix... Voor de Formule 1-race op het Spier Zandvoort zijn nog een paar honderd toegangskaarten te kopen. Dat meldt de organisatie afgelopen week. Het gaat om weekendkaarten en kaarten voor de zaterdag. Ze kosten tussen 200 en 500 euro. Het zijn kaarten voor een verschillende tribunes. Deze kaarten zijn beschikbaar gekomen omdat de tribunes wat nauwkeuriger ingetekend en ingedeeld zijn... en omdat een deel van, ons, van hun operationele buffers vrijgegeven zijn... voor de fans, meldt de organisatie. Dit nieuws is niet aan Dovermans oren gericht... want racefans bezoeken nu massaal de website DutchGP.com... DutchGP.com om deze kaartjes te bemachtigen. Gretige kopers stonden zelfs afgelopen week al in de wachtrij op de site. Maar u kan het altijd niet geprobeerd, is altijd mis. DutchGP.com tot zover. Dankjewel Albert -Jan. En het nieuws is uiteraard ook uh, terug te lezen op onze app. En mocht je die nog niet hebben download, dan nu hè, in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanforged. Je blijft op de hoogte van het laatste Sanforged nieuws. En luistert naar het geluid van Sanforged. Wij zijn er 24 uur per dag. minuut Frans <middels>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 brengen, terug weer, anderhalf uur, maar nu helemaal alleen, met nog steeds een hand aan het sturen, Hij was... inderdaad, de nieuwe single van uh, Sneller is More verliefd. Ja, reclame voor inderdaad het uh, niet uh, appen op de fiets. Zie je de weer het is uh, bijna half drie, albert zit er klaar voor het weer voor de komende dagen. Alleen maar als je goede berichten hebt, dan uh, mag je in de uitzending, nou, Albert-Jan. Het begint in ieder geval, het begint goed. Oké, okay. nee, dan is het goed. Vandaag, zoals u kunt zien, schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Verspreid overdag is een bui mogelijk. De meeste buien zijn voor het noorden en oosten van het land. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en vannacht is in onze regio kans op buien. Het koelt af naar 2 à 3 graden. In, in het binnenland is het ook droog en klaart het op. Daar daalt het kwik naar waarden rond het vriespunt met kans op lokale gladheid. Morgen is ook nog een enkele bui mogelijk, maar het draait vooral om zonnige perioden. De noorden tot noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. Prima weer voor een strandwandeling. De zondagavond en in de nacht naar maandag is het helder en droog. De temperatuur deelt naar waarde rond het vriespunt. Maandag zijn er flinke perioden met zon. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Voor de tijd van het jaar is dat een vrij normale temperatuur. Tot slot, de rest van de week is het rustig weer met naast wolkenvelden ook geregeld zon. Soms is het ook hardnekkig mist mogelijk. In de nacht ligt het prik rond het vriespunt en overdag wordt het ongeveer 6 graden. Later in de week stijgt de kans op regen en wordt het ook weer iets zachter. Al dus Rico Schreuder. Dus wordt dat krab als je met auto weg moet, ochtends vroeg? Nou, dat, dat, dat neigt het wel naar, ja. Het zit er wel in. Nou, in ieder geval wordt het weer een stukje frisser. Het weer is ook na te lezen op www.meteopagina.nl Dat was het weer. Uiteraard heel veel lekkere muziek vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. We hebben de zin in het zonnetje schijnt en we doen net alsof het lentje is. We zitten nog midden in de winter, maar goed. Dan uh, komt er, nou ja, de zomer komt wel snel dichterbij. Want in februari gaan de zo -op weer opgebouwd worden. En dan begint het seizoen weer, het mooie seizoen met de Formule 1. 1, 2 en 3 mei en daarover straks nog veel meer in deze uitzending. Het laatste nieuws omtrent de F1. Oh, heard, so many people say. Girl. and you in any time oh with the Ik ga ruig doen op de Saltbox Radio met Rockford in de Katli Toy. Ja, hier komt hij aan, de nieuwe single, en ik vind het leuk van Shakira en Mekusta. Declaremos que oscurece Dejemos ya de estupideces uh, Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación yeah, yeah, yeah. Pero no me das ni un poco de tu atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana yeah, yeah, yeah. Y lo quieres arreglar todo en No pienses eso, bebe. mami. me gusta uh -oh. cuando yo te tengo como yo te al mundo. tanta Dit is echt heel nieuw, de nieuwe zing van Shakira, jawel. Ze is weer helemaal terug met uh, Mek En dan denk je, waar ken ik dit deuntje van? Hè? Van ah, la, la, la lo, wat, wat, was, wat was dat ook weer? Nou, een beetje de begintijd van ZFM, dus gaan we 30 jaar terug in de tijd. Nou ah ja, 1992, de single van uh, Inner Circle en uh, Sweats. Uh, we gaan het hebben over uh, de Formule 1 en uh, de avond afgelopen maandagavond. Uh, de bijeenkomst over de Formule 1. Jawel, en uh, afgelopen maandag, zoals gezegd... vond uh, alweer de tweede informatiebijeenkomst plaats over de Formule 1... voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente... samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix... DGP in het kort. De opkomst was enorm groot. Ruim 220 geïnteresseerden bezochten de avond in de blauwe tram. Het doel van de avond was om iedereen bij te praten... over de hoofdlijnen van het Formule 1 race-evenement... en in het bijzonder uiteraard uh, het mobiliteitsplan... Wethouder Ellen Verhey leidde de avond in. Ik ben trots op deze volle zaal met betrokken Zandvoorters. Dit laat zien hoe betrokken u zich voelt. Ook ik ben trots dat we met elkaar een groot evenement als de Formule 1 gaan verwelkomen. De Formule 1 is een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort. Hier hebben we allemaal profijt van. De wethouder gaf vervolgens een toelichting op het proces... rondom de ingediende aanvragen van de evenementenvergunningen van de Dutch Grand Prix... De vergunningenaanvragen zijn door de Dutch Grand Prix in december bij ons ingediend. Deze avond organiseren wij om u uh, in de gelegenheid te stellen om met ons mee te kijken voordat we de vergunningen gaan verlenen. We hebben u nodig om tot een plan te komen wat voor iedereen werkt. De directeur van het Dutch Grand Prix, Robert van Overdijk, gaf in zijn presentatie de laatste stand van de verbouwing van het circuit. Rob Langenberg van de DGP-organisatie lichtte het mobiliteitsplan toe en kon veel aanwezigen geruststellen. Gedurende het Formule 1 weekend blijft Zandvoort natuurlijk bereikbaar voor bewoners en ondernemers. Door in zijn presentatie al direct antwoord te geven op de vijf meest gestelde vragen, werd alweer veel duidelijk. De mensen in de zaal konden met vervolgvragen nog meer de diepte in. De meeste vragen gingen over de bereikbaarheid, parkeren en het doorlaten van bewoners, gasten, hulpverleners, leveranciers en medewerkers. Ook de maatregelen gericht op eigenwijs parkerende automobilisten kwamen aan de orde. De hele presentatie, ook met de vijf meest gestelde vragen en antwoorden... staat gepubliceerd op zandvoort.nl. Zandvoort en na afloop van de presentaties werd de wethouder natuurlijk bevraagd... door de aanwezige media, zoals de NOS en BNR. Alle gestelde vragen zijn waar mogelijk verwerkt... in de geactualiseerde, meest gestelde vragen... op de Formule 1-webpagina van zandvoort.nl. Mocht u nog aanvullende vragen hierop hebben... dan kunt u deze mailen naar... formule1-zandvoort.nl Formule 1-Aperstaatje-Zandvoort.nl En nu, hoe nu verder? Begin februari organiseert de gemeente samen met het Dutch Grand Prix... een aanvullende avond voor alle ondernemers in Zandvoort... om vragen die specifiek op hen betrekking hebben te beantwoorden. Zodra de plannen rond het systeem van doorlaatbewijzen... en verkeersafsluitingen klaar zijn... worden de bewoners hierover geïnformeerd. Tot zover. En tot zover even het nieuws over de Formule 1. Maar straks nog veel meer. Want uh, Jaap Koper, onze collega, die was afgelopen vrijdag op het circuit. En sprak onder meer met uh, Robert van Overdijk en uh, Jan Lammers. Vind erop in de uitzending meer daarover.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 achter elkaar op de Zandvoorts Radio. Als eerste Paul Jan en Love of Common People... gevolgd door Skipper Skipperwijze Standing Outside in the Rain. Nou, gelukkig is het droog vandaag op deze zaterdagmiddag. Laten we hopen voor de herhaling op de maandagmiddag ook, uh, Albert Jan. Nou, als je nu uh, over de verlengde Hotstraat wil uh, lopen... dan moet je even een rondje om vanwege de werkzaamheden aan het station. Want wat gaat daar gebeuren? Ja, het zullen al veel Zandvoorters zijn opgevallen dat ze ook uh, op het... Uh... Is bij het station druk in de weer zijn om de voorbereidingen te treffen voor het grote gebeuren. Maar het voordeel is, het is een structurele verbetering. Het is niet alleen, alleen maar voor de Formule 1. Maar ook als de Formule 1 alweer weg is en je hebt weer drukke dagen op het strand. wordt dan niet weggehaald. Het wordt dan niet weggehaald. Gelukkig maar. Nee, Zoals gezegd, op station Zandvoort werkt ProRail aan twee extra perrons... voor zo'n 40.000 treinreizigers per dag tijdens de Formule 1 weekend. Middels één richtingsverkeer wil ProRail de massa reizigers in goede banen leiden. Nu rijden er twee treinen per uur tussen Zandvoort en Haarlem... en in de zomermaanden wordt dit aantal verdubbeld. Tijdens het Formule 1 weekend, en het over drie dagen... rijden er tussen tien en de twaalf treinen per uur. Met één middenperron is het onmogelijk om 40.000 reizigers te kunnen ontvangen in Zandvoort. Daarom bouwt ProRail twee perrons aan de zijkanten erbij... Er moet ongeveer uh, elke vijf minuten een trein vertrekken... en dan heb je geen tijd om alle mensen uit te laten stappen aan één en dezelfde kant... weer te laten instappen. Aldus Kees Rutten, regio-directeur van Randstad, no Randstad Noord van ProRail. Dus daarom gaat het uitstappen naar de buiten aan de buitenkant... en het instappen uh, aan de binnenkant of andersom. Er komt dus een eenrichtingsverkeer op het treinstation. Onze collega's van uh, NH Nieuws spraken afgelopen week... Met Kees Rutten, de regio-directeur, in hier in Zandvoort over de ontwikkelingen. Op station Zandvoort wordt hard gewerkt om het klaar te maken voor de Formule 1 dit voorjaar. Er komen twee extra perrons bij om de duizenden extra treinreizigers dat weekend te kunnen ontvangen. Je moet je voorstellen dat na een wedstrijd van Ajax in de Amsterdam Arena gaan ongeveer 12.000 mensen met de trein... ...en hier gaan dadelijk 40.000 mensen met de trein. Dat betekent dat elke vijf minuten een trein moet vertrekken en dan heb je geen tijd om eerst iedereen uit te laten stappen... ...en aan dezelfde kant mensen weer in te laten stappen. Dus dat uitstappen doen we dan aan de buitenkant en het instappen aan de binnenkant of andersom. Op dit moment heeft het station één middenperron. En daar komen dus twee perrons aan de zijkanten bij. Ja, je kan net een klein stukje hek zien. Zo, hè? Dat is... De meeste omwonenden lijken zich niet zo druk te maken om de extra treinreizigers tijdens het Formule 1 weekend. Nou, nog niet. nee, En dat zal ongetwijfeld uh, wat meer uh, lawaai uh, gaan veroorzaken. Maar het is drie dagen en uh, geen drie jaar. <laughs> dus, ja. Blijven die perons ook permanent hier in Zandvoort? Ja, die blijven hier zeker voorlopig liggen. Omdat er ook heel veel belang wordt gehecht vanuit de gemeente en de omliggende gemeente. Dat hier ook uh, in de toekomst veel meer mensen naartoe kunnen. En dat je op drukke zomerdagen ook voldoende capaciteit hebt. Dus de perons zoals ze er nu bij liggen, die blijven ook uh, uh, zeker de komende jaren hier aanwezig. Behalve extra perons wordt ook de stroomvoorziening aangepast. om meer treinen te kunnen laten rijden. We moeten dikkere kabels uh, uh, aanleggen. Zorgen dat er meer uh, uh, stroom komt. En dat doen we vaker. Alleen het uh, tijdsbestek is wel heel erg uh, krap. Ja, is mooi Albert-Jan. Inderdaad, uh, heel Sanford uh, wordt zo'n beetje verbouwd hè, nu. Ja, klopt. Maar is het... Dus overal uh, nieuwe stroomkabels en een uh, nieuw station. Nou, wat willen we nog meer? Structureel. Ik, ik, ik liep langs het station en er staat uh, nu ook bij die keten... Dan hebben ze nu ook van die, uh, die uh, laten we zeggen... Uh, bewakingscamera's gepland. Alleen op die foto, die ik later thuis bekeek... zat de sticker niet in het stopcontact. Oh, dus dit kan je niet. nu wel het geval is... oh, oh, oh. oh, geweldig. Ja. Nou ja, tot zover weer even over de werkzaamheden. Twee per krijgen we er bij... en die worden niet weggehaald hè, als de Formule voorbij is. ik nee. zal toch wat zijn, zeg. Zijn ze weer weken bezig om ze weer weg te halen. Nee, gelukkig, het wordt gewoon een structurele uitbreiding van het station van Sanford. En daar zijn we trots op, net als de muziek van de Three Degrees en de Heaven I Need. ...plaat uit de jaren joh, de the Three Decrees en the Heaven I Need. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En Daarna zijn we er weer twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Uur twee en drie gaan we zo dadelijk met Walter praten over 30 jaar ZFM. En wat we allemaal gaan doen uiteraard vanwege het jubileum... ...dat hoor je in het volgende uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Als laatste voor het nieuws is hier de zinger van Lou Reed. Holly from Miami F.L.A.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 Do do do do do do